Japan maakt zich op voor een flinke orkaan. Miljoenen mensen moeten hun huis uit, richting een schuilplek... omdat er zoveel regen gaat vallen dat er kans is op overstromingen. En de wind gaat enorm hard waaien. Onze correspondent in Japan, Anoma van de Veren, is in Japan. Hij vloog recht door de orkaan heen. Ik ben er vandaag dus achter gekomen dat ik niet alleen wagen ziek kan worden... maar dus ook vliegtuigen ziek kan worden. Het uh, was, uh, was niet, uh, niet bepaald prettig opstijgen. Hè? Vandaag zijn er ook nog echt een uh, mogelijk windstoot van 250 kilometer puur. Dus uh, dit is wel echt een behoorlijke orkaan. Het is de sterkste dit jaar van over de hele wereld. Japan staat de pittigste orkaan in 10 jaar te wachten. Duizenden mensen rennen van Amsterdam naar Zaandam. De dam tot Damloop is vandaag. Om 10 uur was de start en de eerste mensen zijn alweer binnen. Dit was de snelste Nederlander, Galiet in de stromende regen. Ja, ik was zo blij. Vanaf het begin voelde ik mijn hamstring, mijn bovenknieën. Ja, en, ja, het, het loopt gewoon niet lekker. Hij liep de 16 kilometer in iets meer dan drie kwartier. En wie wel eens in Amerika is geweest, zal zich de ronkende pick-ups nog wel herinneren. Je ziet ze overal, en Amerikanen zijn trots op hun slurpende auto's. Maar er lijkt wat te veranderen. De elektrische pick-up truck is in opkomst, zag correspondent Lucas Waagmeester op een autobeurs in Detroit. Pick-up truck is cultuurgoed hier. Dat hoort een beetje te ruiken naar lekkende olie. Daar moet. Een ronkende uitlaat onder. It's a big change. What we've seen here in America is a lot of people are ready to take the shift. Ja, dat zegt iemand van Ford. Autofabrikant Chrysler zegt over zes jaar alleen maar elektrische auto's te gaan maken. Het weer nog. is grijs. Er zijn regelmatig buien. Af en toe met onweer. Het is 15 graden. Komende week minder buien, meer zon en even warm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk met vijf auto's op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muiden zijn drie rijstroken dicht, hou rekening met 35 minuten vertraging. Hierdoor loopt het ook vast op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Voor knooppunt Muiderberg, drie kilometer rijdend verkeer met 15 minuten aan oponthoud.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 Goedemiddag, een regenachtige zondagmiddag. Het is even na twee uur. We zitten er weer in de studio aan de Tolweg Tina... met een nieuw programma Zandvoort op zondag. Nou ja, zo'n programma niet, maar... Nieuwe aflevering. Ja, een nieuwe aflevering. En een tijdje geleden dat jij tegenover mij zat, Albert-Jan. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Ja, nee. weet hey. bu buiten... je nog hoe het werkt? <laughs> ja, ik heb alles wel weer aan het praten. Oké, okay. dus ja, nee, heel goed. Wat dat heel betreft goed. gaat het goed. Uh, ja, goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Welkom op deze regenachtige zondag. De uh, 18e september. Het is uh, druilerig buiten, de regen. Dus uh, iedereen zit lekker binnen voor de radio. Dan wel achter de laptop. Maar wij gaan uh, gewoon de komende drie uur Zandvoort op zondag live voor u presenteren. Uh, wat gaan we doen? Ja. Ah, nee, ja, de, de, de traditioneel. Uiteraard ontbreekt de om half de evenementenagenda niet. En uh, klassiekliefhebbers uh, kunnen vanmiddag sowieso al uh, genieten van uh, het laureatenconcert uh, van het Prinses Christina uh, Concours. Dat begint uh, om uh, drie uur en uh, de kerk is open om kwart over twee. Dus uh, wellicht voor de klassiek liefhebbers een uh, geweldige aanrader. Vanmiddag dus uh, uh, live Classic Concert. Het is de eerste uh, concert weer in een reeks van meerdere. Kijk voor meer informatie van www.zandvoort.nl www Ja, het kost slechts vijf euro, dus even een kijkje ja. nemen. Uit, uh, uiteraard ontbreekt het weerbericht niet. En uh, uh, uh, als we nu naar buiten kijkt en morgen, dan zal daar wat verschil in zitten. En wel de goede kant op. Maar daarover meer rond de klok van half drie. Ook het dieren van de week ontbreekt niet om half vijf. En uh, wat ik begrepen heb, dat is, uh, ja, het is... Twee weken wordt er niet in de Formule 1 geraced. Maar uh, er zit wel uh, een racer in het dierenasiel. Oh, vertel. En die luistert naar de naam Max. Ja, kijk, wat hij daar kijk. doet, mag Joost weten. Dat, dat... die kunnen zijn natuurlijk ja. ja Nee, dit was Max. Of is Max. Daarover meer om half vijf. Ook het gedicht van de dag ontbreekt niet om kwart voor vijf. Ja, uh, het is jou niet ontgaan dat ik de afgelopen tijd veel in uh, Drenthe heb verkeerd. Uh, dus het zal je niet verbazen dat het een topper van een gedicht gaat worden. Je <lacht> hebt je Drens weer op kunnen halen, hoewel <lacht> ik heb, Ik heb mijn Drens weer op kunnen oh, halen. Kwart voor vijf. Als ik deur Drenthe fiets, nou hier, me me me melancholisch... Zo ik zou bijna ik zeggen doen. op fietsen. Ja, als ik deur, deur Drenthe fiets, dan ben ik gelukkig. Dat het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur gaan we natuurlijk de regio in, zoals u van ons gewend bent, tussen drie en vier. We gaan in ieder geval dankzij onze collega's van NHTV... Uh, uh, een uh, bijdrage uh, leveren aan, uh, uh, naar Amsterdam. Want uh, uh, de, het monument op de Dam wordt gerenoveerd. Dat is uh, een hele operatie en wat het allemaal behelst, daarover meer tijdens ZFM in de regio. En is je gulden nog een daalder waard op de markt? Ja. Want daarvoor, uh, daarvoor gaan we naar nieuwe vennep En daar is een bijdrage uh, over of de, de, de daalder nog een, uh, of de gulden nog een daalder waard is. En wellicht nog een aantal andere uh, e, uh, reportages. Dat tussen drie en vier tijdens de ZFM in de regio. Uh, het is vandaag Super Sunday en dan hebben we het over voetbal. Ja, mooie wedstrijden vandaag. Ja, Mooie wedstrijden, Ajax, uh, PSV. Uh, op tv noemen ze dat dan Super Sunday hier. Nou, dat, uh, daarover. Uh, wij volgen natuurlijk de tussenstanden voor u en ook de wedstrijden die op vrijdag en zaterdag zijn gespeeld. Daarover meer om tien over half drie. Uh, Pit Report ontbreekt ook niet, maar het is minder uh, Max Verstappen nieuws tijdens deze twee uh, Formule 1-loze races, weekenden. Uh, maar het gaat allemaal om Nick de Vries... Want dat is uh, ja, hot nieuws uh, in, in de paddock. Dus ook in de pit report zullen we daar uitvoerig bij gaan stilstaan. Maar zover is het nog niet. We gaan uh, vandaag uh, beginnen. Het is uh, Zandvoort op zaterdag, 18 september 2022. De komende drie uur, uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En als je mee wilt kijken, dat kan makkelijk, hè? www.zfm-life.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10 Ook al regent het, we hebben de zin in. En we gaan er een lekker programma van maken. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My home, my home room angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause Deze single was enorm populair in de jaren 80. De J.K.A.L.S. band hoor je. En inderdaad dat gefluit aan het eind. Dat was de single Center Vault. Zo dadelijk uiteraard weer het nieuws in het kort. Maar eerst gaan we even lekker de disco schoenen aantrekken. Ja, die hebben we zien hier op deze regenachtige zondagmiddag met Born to be Alive. Down, down, down. But I never wanted all those things. People only to justify the life's life, life, life. Yes, we were born. We were born. We were born. We were born. to be alive We were born to be alive. Yes, We were born. klassieker van Patrick en Anders en and Born to Be Alive. Het is kwart over twee geweest en dat betekent het nieuws in het kort, Albert Jan. Ja, ik kreeg gisteren binnen dat de renovatie van Theater de Krocht vertraging op gaat lopen. In oktober 2021 besloot de Raad eenstemmig om de renovatie en uitbreiding van Theater de Krocht. met een krediet van meer dan 1 miljoen voortvarend aan te pakken. Inmiddels, bijna een jaar verder, blijkt er een kink in de kabel te zijn gekomen. Met de gevelopbouw van het voorontwerp van Veldman Rietbroek, architecten, zo staat in de raadsinformatiebriefing van augustus, kon de welstandscommissie zich niet vinden. Het negatief advies van de welstandscommissie heeft geleid in een wijziging van de gevelopbouw en het gebouw krijgt daardoor een ander aanzicht. De welstandscommissie is nu wel positief, maar in plaats van een speelse gevel is het gevelgebouw nu veranderd in een gemetseld stenen blokkendoos, die volgens velen niet harmonieert met het naastgelegen parochie. Hoe hoog de overschrijding van het bouwbudget na aanbesteding zal worden is onbekend. En Ook de gebruikersitems zoals de keuken, expeditieruimte en theaterverlichting zijn niet afgestemd met de gebruikers van de krocht en de uitbater Theo Smit. Tevens is het nieuwe ontwerp niet aan hen getoond... en de uitvoering die begint mei 2023 is gepland... zal minstens zes tot acht maanden gaan duren. Dat zal voor de gebruikers straks een gepuzzel worden waar ze naartoe moeten. Maar laten we niet somber zijn. De, het voornaamste kerkgebouw eh, heeft tijdens, eh, de lucht, een, tijd, tijdens een luchtgevecht in 1943... al een viertal bommen verwerkt. Dus het huidige bommetje is daarbij vergeleken een peulenschilletje... En dan zeggen wij altijd in koor... Het Word wordt vervolgd, maar het klinkt als een rommeltje. Ja. Dan, uh, ja, uh, we, hebben een, we hebben natuurlijk de Formule 1 achter de rug. Prachtige Formule 1 races weer met een geweldige sfeer. Uh, uh, maar de po politiek was, ja, ze waren er wel... maar ze waren in principe met recessie. Maar ze zijn er weer. O, gelukkig, ja, ja, gelukkig. Ja, ja, ja, ze zijn afgelopen dinsdag uh, weer begonnen. En ik wilde toch één uh, item even uitlichten. En dat heeft alles te maken uh, met de familiecamping Zandervoerde. In een t-shirt met de tekst... Wij willen niet wijken voor de Rijken... spraken twee personen in over de situatie omtrend... familiecamping Zandervoerde aan de Kennemerweg context. Deze recreatielocatie is opgekocht door een projectontwikkelaar die van plan is er bungalows te realiseren. Deze kwestie speelt, zoals velen van u weten, al veel langer. Voor de zomer won Sandevoorde al een proces bij de geschillencommissie en er staat in november een uitspraak van de kantonrechter op de planning. En daarna was het aan de commissie om kort een reactie te geven en eventuele verhelderende vragen te stellen. Wij staan open voor combinatie met woningbouw en recreatie als de camping maar behouden blijft. Was de, was de beknopte inbreng van Ralf Enstra CDA, S euh, Sven Drommel van de VVD, stipte aan dat het hier om een particuliere kwestie gaat. In hoeverre kunnen wij invloed, wij bedoelen natuurlijk de gemeente, invloed uitoefenen als raad en gemeente. Hij stelt voor om in een memo vanuit het college duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden. Zee, PvdA en GroenLinks sloten zich hierbij aan met als aandachtspunt dat de diversiteit in de recreatie behouden moet blijven. Ook Oude Partij Zandvoort en Jong Zandvoort konden zich hierin vinden. Ook dit. Wordt vervolgd. Maar ik weet nog de, trouwens dat de burgemeester heeft gezegd van... Uh, ja, als het binnen het bestemmingsplan uh, past... dan kunnen wij daar niks tegen doen. Ja, dat, zei, dat waren de letterlijke woorden. Uh, ja, klopt. Maar goed, uh, die van november weer uh, een rechtszaak ja, hierover. En uh, wij houden u uiteraard op de hoogte. En wij gaan nieuwe muziek draaien. I don't to get on.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 Hebben we al een hele tijd niet meer gedraaid. Dus lekker om hem weer eens te draaien voor jullie op de zondag bij CFM People Card Move, inderdaad, Gino Vanelli. Zometeen ook eerder divisie voetbal. Maar nu eerst gaan we het weer voor je doen na deze.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 Without any means When it's as easy as closing your eyes And Dream Jamaica is a big neon sign It goes so easy with that rain falling down I think a tropical vacation this year Might be the answer to this hillbilly beer And voila, an American dream Yeah, we can travel, girl, without any means When it's as easy as closing your eyes And dream Jamaica is Ja, op een hele andere manier moet ik altijd denken aan Donald Trump uh, bij deze En American Dream. Make America Great Again. Uh, je hoorde inderdaad uh, de Nitty Gritty Dirt Band. Echt een lekkere gauwauwe. Zo op de zondag. Een hele goede allemaal. Ja, je zou uh, zeggen van uh, de winterjas kunnen weer uit de kast, uh, Albert-Jan. Want uh, wat is het koud eens? En met een beetje mazel kunnen ze af en toe volgende week wel weer terug in de oh, kast. Oh, dat is goed nieuws. Zoals uh, gezegd, ja, vandaag staat uh, ook in het teken van sterk wisselvallig herfst weer met talrijke buien. Vanmiddag neemt de buiigheid vanuit het noorden geleidelijk af. Ook morgen en dinsdag komt het nog tot buien. Maar vanaf woensdag is het een aantal dagen droog. Dan schijnt ook geregeld de zon. De temperatuur wordt geleidelijk hoger. En later in de week is het zelfs weer rond 20 graden. Er is op deze zondag vrij veel bewolking aanwezig... en vooral vanochtend komt het regelmatig tot buien. Soms plenst het enige tijd achtereen als buien clusteren. Maar vanmiddag, zoals gezegd, neemt de buiigheid geleidelijk af. De zon breekt wat vaker door en het ziet er wat vriendelijker uit. De noordwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. 3 tot 6 boven. En het wordt niet veel warmer dan 14 à 15 graden. Vanavond en vannacht is het wisselvallig bewolkt en valt een enkele bui. Er zijn ook brede opklaringen en bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 8 à 9 graden. Morgen valt er nog steeds een bui, maar het is vaker droog dan dit weekend. De zon schijnt geregeld en er staat ook minder wind. De temperatuur loopt op naar 16 à 17 graden. Dinsdag is er lokaal nog een bui mogelijk, maar de meeste plaatsen houden het al droog. De zon schijnt geregeld dinsdag en bij de meest matige noordwestenwind loopt het kwik op vanuit 16 à 17 graden. En de dagen daarna tot slot is het droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur klimt uit het dal en donderdag en vrijdag wordt het zelfs 19 à 20 graden. Al dus Rico Schreuder. Dus we moeten eigenlijk gewoon een paar dagen overslaan en dan zitten we weer op redelijk mooi nazomerweer. Hè? Maar ja, het is... De, de herfst komt er weer aan. Aankomende vrijdag is het zover, hè, geloof ik. De, klopt. de herfst. Is dat de meteorologische? Of de, dat zal de, of de, me gast, of de gastronomische? De gastronomische. <laughs> ja. Gaan we eten, hè? Ja. Het ja. wild de, Oh ja. De ja, de zon, ja. hè? Dat is uh, oktober, november. Ja, dat oh, klopt. Oké. Ja, ja, ja, okay. Nou, het weer is uh, na te lezen op uh, ricoweer.nl. Of kijk ook eens op onze eigen CFM-app. Dat was het weer. Het ja, gaat gebeuren, in november komt het WK voetbal eraan in Qatar. En de rode Duivels uit België zijn er helemaal klaar voor. Want die hebben al een WK-lied, dat is deze. Say I'm a warrior, what you say about me. Baby, I'm a champion, no matter what you say about me.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 Het WK voetbal komt eraan in Qatar inderdaad. De Rode Duivels hebben deze single als uh, hun plaat voor het WK. de Warrior inderdaad van uh, Oscar en de Wolf. Ook een plaat die uh, hier in de hitlijst binnen gaat komen in uh, Nederland. Zodadelijk uh, divisie uh, voetbal. De wedstrijd uh, die vandaag al gespeeld is. En de wedstrijden die uh, vanmiddag om half drie uh, gestart zijn. Waaronder een uh, topper natuurlijk. Hè, PSV tegen Feyenoord. Uh, Mode heeft uh, heel veel grote hits gehad. Onder meer uh, Enjoy the Silence. En uh, ook uh, deze die we zojuist voor je draaiden. Dat was People are People. En daarmee zijn we toegekomen aan de eredivisie uh, Albert-Jan. Want uh, ja, daarin uh, vandaag twee uh, grote toppers uh, sigma, die, uh, die gespeeld gaan worden. Eentje om half drie en eentje om uh, kwart voor uh, vijf. Ja. Maar we gaan eerst even beginnen met uh, afgelopen vrijdag. Want toen werd er al één wedstrijd gespeeld. En dan hebben we het over FC Utrecht ontving thuis NEC, eindstand 0-0. Nou, gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld. Waaronder Sparta Rotterdam tegen FC Groningen, Albert Jan. Volledig onterecht een Ja, uh, een uh, Nou ja, daar, daar, daar krijg je het al 2-1. <laughs> ja, dus uh, Sparta Rotterdam gewonnen van FC Groningen. Vitesse ontving thuis FC Volendam. Volendam gaat met een punt naar huis, want de eindstand was 1-1. De andere wedstrijd RKC Waalwijk nam het op tegen SC Cambuur. Daar werd uh, flink gescoord door Waalwijk, want het werd uiteindelijk 5 tegen 1. Er werd minder gescoord binnen de wedstrijd van Fortuna Sittard gisteravond uh, thuis tegen Excelsior. Eindstand 1 tegen 0. Nou, een andere wedstrijd die uh, voor jou van belang is. Je komt uh, uit, uh, uit Drenthe, hè? Toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja net uh, daar een hele tijd geweest. Uh, Emmen uh, moest het vandaag opnemen tegen Gohead Eagles. Ja. Eindstand van die wedstrijd, hè, Gohead Eagles tegen Emmen. wedst 2 tegen 0, dus helaas uh, uh, ja, geen, geen punten voor uh, FC Emmen. Helaas, maar waar. Goed, uh, ja, Super Sunday zeg je niets voor niets. Want om half drie is de wedstrijd begonnen tussen PSV en Feyenoord. Tussenstand inmiddels 0 tegen 1. Na een paar minuten was het al gebeurd en uh, stond uh, PSV op een uh, achterstand. De andere wedstrijd SC Heerenveen tegen FC Twente. Ook daar werd uh, rap gescoord, want... Uh, de tussenstand op die moment is uh, 0 tegen 1 voor FC Twente. En dan krijgen krijg we natuurlijk om kwart voor vijf de klapper van de dag. Uh, ja, dit wordt kiezen. Uh, of naar de ene uh, kroeg of naar die andere. Maar je kunt niet naar allebei, hè? Nee, dat is lastig. Want dat wordt uh, uh, kwart voor vijf begint AZ thuis tegen de kraker uh, tegen Ajax. Zullen ze in de Hotelstraat wel een beetje lief voor elkaar zijn, denk je? Tuurlijk. Ja, hè, ja, Nee, dat komt helemaal goed. Wij houden de wedstrijden van vanmiddag voor je in de gaten... Dat is bij Zandvoort op zondag. De muziek van Phil Collins met de band Genesis. En dat was Follow You, Follow Me. We gaan even terug naar gistermorgen... want toen hadden we een uitzending van Goedemorgen Zandvoorts. En daar hebben ze het gehad over een geweldig evenement... wat eraan gaat komen op parkeerterrein De Zuid, albert Ja, en wel het, ja, inmiddels een vaste evenement in de evenementenagenda... En dan hebben we het over Vintage at Zandvoort. En dat heeft alles te maken met uh, Volkswagen, het automerk... en met name de luchtgekoelde motoren. En uh, gistermorgen, uh, uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort... Uh, uh, sprak Jelmer Koper met de organisator vanaf het eerste uur. Michel Vaas omtrent dit prachtige evenement. Goedemorgen. Hè? Heb je het evenement gemist uh, zelf? Enorm. Hm. En volgens mij zijn wij ook niet de enige, want te uh, merken aan de, aan de reserveringen, uh, zaten de mensen er wel op te wachten, ja. ja want dus, zaten de reserveringen meteen weer vol voor het evenement? Nou, de mensen die natuurlijk in 2000, die gereserveerd hadden, voor 2020, die, ja. die reserveringen, die lopen natuurlijk gewoon door. En um, toen hadden we, rest, ik denk, dat we zijn begonnen met een stuk of 60 reserveringen.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 Ik rijd er zelf heen dus Ja, je rijdt er zelf heen. Een rode, ja. ik zag hem, ja. Mooi, ja. mooi. <mogelijk> <mogelijk> <mogelijk> maar uh, ze komen uit, uh, niet alleen uit Nederland, uit heel Europa, ook niet? Ja. ja, we hebben weer reserveringen uit uh, Engeland, België, Duitsland. Wat hebben we nog meer? En ze slapen allemaal nu hun eigen busje, of niet? Uh, bussen, tenten, ja. Ja, ja. Oh, er is als, je met, uh, als je met een kever komt, uh, ja, dan heb je een tentje ernaast ja. natuurlijk. Ja.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 Cafetaria Plein en de Albert Heijn. ik uh -huh. namen nou, mag zeggen, maar. Ja oh, nou ja. Ja, ah, Dan ben ik, ik ja. <laughs> en dat is natuurlijk ook voor de sponsoren. Ja. Daar is dat natuurlijk ook voor. En op de zaterdag Grasveldmeeting, gewoon allemaal gezellig bij elkaar. We hebben een soort uh, kofferbakverkoop. Er zijn overigens nog een paar plekjes voor. Dat vrij, dus als mensen nog wel uh, spullen willen verkopen uit een garage of een kamer... ...dan uh, hebben we daar nog plekjes voor.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 en dat doen we weer voor het goede doel, zoals we het bij ieder evenement op iedere op bij ieder evenement doen. En dit mm -hmm. jaar is het goede doel sint wilde scouting. De scouting, oh leuk. De scouting, ja. Ja, ja. ja ik en, moet even goed de twee waren, maar ja, dat klopt, ja. De, de, de Buffalo's uh, ook nog, hè? Maar uh, de scouting en uh, hoe, hoeveel is daar nou in de voorgaande jaren ongeveer opgehaald? Een paar honderd euro?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 Nee, want dat ja, had, de had de de de gekund natuurlijk. Dat moet niet mee want het is super geregeld allemaal. Ja, ja, ja, want het had natuurlijk gekund, omdat er meer minder plekken zijn, et cetera. Uh, of tenminste, ja, dat er maar, meer auto's zijn, zijn op parkeerterrein-zuid, laat ik het zo zeggen. Nee, maar op dit terrein wordt niet geparkeerd, hè? Oh, dat wordt niet geparkeerd. Oh, dat is het nee, eerste terrein. Dat, niet, dat is dat grasveld gebeurt. Ja, dat ja het links van de ingang van parkeerterrein Zuid. Ja, precies. Nou ja, op hele drukke dagen staat het dan nog wel eens vol. Maar het zal niet gebeuren nu, denk ik. Ja, met de Formule 1 heeft het. Formule 1, ja, inderdaad. En hele Hele drukke stranddagen, dat klopt. Ja. Ja, ja. Ja. Oké, okay, en hoe lang willen jullie hiermee doorgaan? Ik bedoel, jullie willen het nog een paar jaar volhouden dit? Uiteraard. Het wordt alleen maar leuker, het wordt alleen maar gezelliger. Ja, want wat jij vertelde, dan heb je toch wel een hoop vrijwilligers voor nodig, of niet? Uh, het, ja, en het, de, het, het, ah, ik vind het een beetje overdreven, maar we doen het natuurlijk met z'n allen. En we doen het ja, met sponsoren en we doen het met inwoners Zandvoort, Daar doen we dit hele evenement mee. Mm -hmm. Maar uh, de hoofdmoot, dat zijn wij met z'n vieren. En dat is Onno Jouwstra, Claire uh, Jongmans. Uh, dat is mijn vrouw dan. Mm -hmm. uh, en, oh ja, Michel Luyer. En mm -hmm. ik.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 En dan gaat het zaterdag, en zondagmiddag vertrekt iedereen weer. Zondagmiddag rond de klok van 3, half 4. Dan okay. is iedereen wel weer weg. Ja, ja. en mensen kunnen nog leuke dingetjes kopen ook op die markt. Ja, we hebben natuurlijk hier die, die ja, kofferbakmarkt. Is ja, ja, ja. Maar ook, ja. Uh, zeg maar, uh, speciale Volkswagen ja, ja. paraffinale. Ja. Oh ja, ja, die komt uit, zelfs uit Zweden inderdaad. Uit met Zweden uit, zelfs? Oh. Ja, uit Zweden. Oh, en Turkije hebben we ook. Oh, leuk. Ja, nou, uh... mensen uit Zweden die komen met modelauto's Die man heeft een grote camper, zat helemaal vol met Volkswagen <laughs> spullen. Leuk. Die komt uit, uit Zweden vandaan En uh, we hebben mensen uit Turkije...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 Oké, okay, fijne dag oh. nog. Dag. Nou, een heel mooi evenement uh, wat er uh, aan gaat komen. Volgende week dus op uh, parkeerterrein De Zuid, uh, Albert-Jan. Klopt, ik hoop Ja, dat. het is altijd een feestje, hè. Dat vindt dit zo voor. Ik hoop dat ze het prachtig weer hebben. Dat, uh, ik bedoel, dat verdient dat evenement ook. Want ik weet ook nog, ik kan me ook nog herinneren dat het een keer helemaal verregend is. Nou, dan wordt het daar best wel een beetje drassig. Ja, zeker, zeker. Maar ik gun ze van harte, want het is een prachtig evenement. Wat, uh, ja, nou ja, bijna. Ik heb Dus jaarlijks... Uh, Terugkeert op de evenementenkalender van Zandvoort. Met de makreelroken erbij en de barbecue zal ook zeker niet ontbreken. Nee. Dus mooi evenement op 23, 24 en 25 september. Wij gaan op naar het nieuws weer van 3 uur tot zometeen. And I'm so hurt.